Ze zei dat het onverantwoord is om veel meer geld in dat fonds te pompen. De IMF en een aantal EU-landen willen een verdubbeling van de huidige 750 miljard euro. Ze vinden dat de eurocrisis alleen dan goed kan worden bestreden. Merkel waarschuwde dat er niet te veel van haar land gevraagd kan worden. Als er nieuwe zware economische klappen vallen, moet Duitsland die kunnen opvangen, zei Merkel. In New York is een schilderij van Frans Hals voor 2 miljoen dollar geveild. Dat is het dubbele van wat experts hadden verwacht. De 17e eeuwse schilderij Portret van een Man was van de filmster Elisabeth Taylor die vorig jaar maart overleed. Toen een jaar geleden werd, tot een jaar geleden werd het doek toegeschreven aan een leerling van Frans Hals. Maar een expert van het Frans Hals Museum in Haarlem ontdekte vorig jaar dat het schilderij door de meester zelf is gemaakt. Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt. Temperatuur rond het Vriespunt in Groningen. Graad of vijf aan de Zeeuwse kust. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Het wordt dan een graad of zes. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM met nu, Inspiratieradio.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 Dus aardig met dat bijltje lopen hakken. En, uh, en nog begreep ik het niet. Nog vond ik dat de chirurg het verkeerd had gedaan. En, dat, en uh, tot op een gegeven moment de, de therapeut die mij behandelde, een manueel therapeut, eens tegen, tegen mij zei, maar welk aandeel heb je er nu zelf in? Nou...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 Een liefdevolle boodschap, ja, ja. zou ik het willen zeggen. Dus uh, als, je, als je mensen kent die steeds maar hoesten. Mm -hmm. Dat is gewoon, gewoon een soort... Uh, ja, ze hebben altijd maar dat, dat <tus> <tus> Ja, Nou, dat, dat noemen we blaffen tegen de wereld. Dat ik, en mensen die... die uh, uh, mijn oudste broer, uh, die heeft vanaf het begin van zijn, zijn uh, jonge leven heeft hij, uh, gestotterd. Maar dat, dat is niet mogen huilen in je jeugd. Ja, dat het uh, al die dingen kloppen. En uh, je staat voor, wat kan je niet verteren uh, altijd maar iets in je, in je keel ja, hebben, kropen. wat kan je je strot niet uitkrijgen en, en nou ja, zo zijn er zoveel signaal ja. uh, en, en nogmaals, ik, ik wil niet zeggen dat ik helemaal van, van elk gedoetje verschoond ben, maar en soms begrijp ik het ook niet, maar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 En uh, ongetwijfeld kunnen we binnenkort een album van uh, Iris verwachten. En ik hoop ook echt dat ze daar uh, de kans krijgt om uh, de harp te bespelen. Want het is echt uh, werkelijk een uh, prachtig instrument. Nou, dat weten wij uh, inmiddels hier ook in de uitzending, hè, met, uh, met Femke Bloem. Nou, het, uh, het nummer Skinny Love is uh, oorspronkelijk van, uh, van Bon Iver. En uh, ja, Bon Iver is niet, uh, is niet de naam van een persoon, wat ik overigens wel altijd dacht, maar dat schijnt dus de naam van de band te zijn. En dat komt van hun uh, debuut -CD, uh, For Emma, Forever Ago. En uh, ja, van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 even door de door Bonnie rijdt. Maar luister naar de I Can't Make You Love Me door Bon Iver.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 trekken, zo van uh, wat je dan met zo'n cliënt uh, doet, want je hebt hier natuurlijk de theorie wel verteld. Ja. Hè, maar ja, dat is natuurlijk één. En ja. het begrijpen van, maar hoe, ja. hoe wat, wat, nou. wat, wat doe je dan met zo'n cliënt? Ja. Stel, nou. stel, ik heb een burn-out, om even een voorbeeld te geven. Ja, dan wachten geven. we even tot de ergste dingen. Oh, oh zijn. kan je die meer luisteren. Um, nee, is helemaal goed. Uh, ik heb uh, een ander voorbeeld. Je bent bijna uit je burn-out. Ik ben bijna uit mijn burn-out. Of, of ik ben bijna in een burn-out, die is ook leuk. Oh, die is goed, ja. ja. ja die is goed. Dan, uh, dan houden we een intake en dan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 Anders kom je niet. Kom je ik heb nog niet. nooit ja. iemand naar binnen gehad Prima. die er niet voor open ja. stond. Ja. En die, uh, dus in is zo'n intake, is, is, gaat vrij pittig. Maar zeker die cruciale vraag. Want je de bent de heel de direct, hè? He? He? <laughs> Wat is nou de winst? Waarom doe je dat nou? En dan zeg ik, zie ze eens kijken, zeg het is één grote prutzooi. Maar ik ben zo benieuwd hoe je dat daar voor elkaar krijgt. En dan zie je al een stuk ontspanning komen. En dan, dan hebben we er samen lol in. En dat is al het moment dat ik al de nodige hand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 mogen ze affirmaties gaan maken. Affirmaties zijn... Uh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 en vooral, wat heb je van ze af te leren? En dan gaan we samen een lijstje schrijven. Met wat, wat voor kritiek heb je nou? Of kritiek. Wat vind je nou niet zo leuk in je moeder? vind je het niet zo leuk in je vader? En wat denk, waardeer je nou ik juist? Denk dat, ik denk dat ik weet waar het over, maar ja, ja. En dan ja, ja. komt de spiegel. Dat is heel leuk. Oh, dat is zo. En dan blijkt dat ze dan dat zelf doen. Ja. Ja. Dan zien ze dat, nou ja, uh, uh, ik durf geen confrontatie. Mijn moeder durft geen confrontaties aan. En eigenlijk durf ik dat ook niet. Ik zeg, nou, is dat jouw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 een indianendansje dansje rond mijn salontafel hoor. Dat is zo oh, geweldig. Dank. Heerlijk is dat. Ja, dus, in, dus heel veel uh, de mensen in je omgeving hebben er toch ook mee te maken hoe jij in het leven staat dus. Ja, ja ik, ik hoop dat ik iets uitstraal wat inspireert. Ja, zeker. Weet maar ik bedoel, ik bedoel ook wat je aanhaalt met je vader, je moeder. En ja, natuurlijk. En met oh, de dat Ja, je. dat bedoel ik eigenlijk ja, meer. Natuurlijk. Ze, ze zijn er niet voor niets. Nee, nee. Ook de, ook de mensen die je tegenkomt, heb, heb je, ben jezelf meedragen.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 Ja, gewoon ja, lekker in sluit meditatie. Je, gaan. Sluit, je, oh, sluit je ogen en uh, uh, zet jezelf heel ontspannen neer. En laat de woorden tot je komen. En de rest volgt vanzelf. Nou, dan gaan we hier ook een meditatie. Luister als je niks meer hoort na de muziek, dan zijn we nog steeds een diepe meditatie. Maar het komt goed. Oh. Oké, okay, dames, allemaal wakker worden. Yeah, we, gaan weer, we zijn er weer. We gaan weer beginnen. Okay. Nou, dat was prachtig, Karma. <laughs> uh, Mooi, hè? Deze ja. meditatieve ja. muziek. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond was gast de de Haan en zij is vernieuwend denken en communicatietrainer. En we gaan het in dit blok hebben over wie is en wat doet Karma de Haan. Karma, want ja, we hebben natuurlijk wel heel veel over jouw filosofie en idealen gehoord. Maar geef mij even praktisch. Uh,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 willen weten hoe het nou precies in elkaar zit en wat ze er mogelijk mee kunnen. Waar geef en je dan, dat? Uh, allemaal in de praktijk. Al oh, in ja, de praktijk. Dus ja, dat allemaal... is in de buurt, aanstaande ja, zaterdag. Dat is weer aanstaande zaterdag. En even praktisch, en, wat kost dat? Uh, 75 euro, inclusief lesmateriaal. En, uh, en ja, dan leer je heel veel. Oké. Okay. En um, uh, dan hebben we nog uh, een aantal, uh, uiteraard heb ik een aantal collega's die als ik er niet ben, die ook taken van mij hebben overgenomen. Nou, hier zit onder andere in deze studio te luisteren. Uh, mijn <laughs> Djoeken, mijn enthousiaste Djueken. Djeke is uh, iemand uit eigen stal, zeg ik altijd maar. En uh, uh, Djoeken die uh, geeft uh, in de praktijk uh, de basistraining gedachtenkracht, uh, dat doet ze op een ongelooflijk sprankelende manier uh, ook heel krachtig, heel doortastend en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 Ja, het zijn er drie zeer boeiende avonden met stroomtaal. Klinkt uh, goed, uh, Joeper. Yeah. Dan heb ik nog een andere vraag. Kun je nog iets over Carmen vertellen? Ik kan, ja, wat oh we oh nog niet je. weten. Hoeveel tijd heb je nog? Nou, we, hebben nog uh, we gaan gewoon het volle uur door als nodig is. Nou, uh, wat zal ik vertellen over Carmen? Uh, ik ga dan over mijn eigen ervaring uh -huh. vertellen natuurlijk. Ik uh, ben, uh, waar jullie het in de uitzending over hadden... ook wel eens een uh, knoopje in mijn leven tegengekomen. En... Uh,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 ja, ja. Nou, je Echt een rijk ja En heel veel succes uh, met al je trainingen. Dankjewel, En ook, uh, in het vervolg natuurlijk bij Carmen. Je bent inmiddels uh, collega van Carmen geworden. Ja. Dus je uh, doet nu ook dingen. Ja. ja. ja. Prachtig. Ja. Met veel plezier, ja. dank nou, dankjewel. Dankjewel, Riesa Carmen, ik hoor dat je een hele... Dat hoor ik vooral van Duca ook. Maar ik heb het jezelf ook horen zeggen. Je hebt een hele coachende mm. stijl van training geven. Ja. Yeah. Yeah. En mensen die...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 dan flapte ik eruit van, jees, ga je altijd zo beroerd met jezelf om. Ja, en dan staat iemand met een grote ogen aan je te kijken. Van, ga ik beroerd met mezelf om? Ik zeg, het is, kijk nou, zowel ik aan het schrijven ben, het is één grote prutzooi. Hoe krijg je dat nou toch voor elkaar? En nou, dan, dat, dat, het, het, er zit humor in, we, uh, we lachen samen en er gebeurt wat. En, ik geloof dat dat belangrijk is. Ja. ja. Mooi. Je bent ook niet uh, te beroerd om ook te confronteren hoor ik. Nee. In je training. Nee. nee. Ja, ze zegt het echt zo van nee. Pas maar op. Nou, nou ja. Ik ben altijd heel lief voor. Ja. ja. En de groepen zijn ook enig. De groepen die momenteel draaien. Die zijn zo uh, gemotiveerd. En zo bevlogen. Uh, het... Uh, Feest. Feest om les te geven. Ja, leuk hè? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel een spiegel voor jou. Uh, ja, heerlijk. Ja. Dat heb je niet zelf gecreëerd, toch? Ik, ik word ook geïnspireerd. <laughs> ja. En, ja. En, en laat me nog steeds inspireren. En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 Dat zijn de meest geweldige leraren en, en de grootste tirannen zijn de grootste geschenken. Okay. En daar ben ik eigenlijk diep dankbaar voor. Ik heb ze niet meer nodig. Maar ik ben diep dankbaar. Mooi, okay. oh ja, Marjo. Ja. ja. Goed, hè? Ja. Noem maar even je website uh, kwamen of, of, of hoe ja. ze kunnen bereiken. Het, het, het, het, het, nou, ja, ik heb er drie, hoor. Ja, ik heb er drie. Yeah. Ja. Uh, www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 Ja, en jouw website, of alle drie, daar weet ik eigenlijk niet zo goed. Kijk maar even op aan, die worden ook vermeld. Oh, ga je ze alle drie vermelden, op? Ja, ja, uiteraard. Uiteraard. Oh, ga je, dus alle drie de websites komen erop. We Maak straks nog even een mooie foto. Leuk. Komt ook op de website, dus Leuk. dan zien mensen ook een beetje wie je bent als, uh, als mens. Leuk. Ja, het zit erop, Carmen. Uh, Wat gaat dat snel, hè? Ja, gaat ja hard, hè? heel hard. Ja, dat we twee uur nu hebben en tot ja. voor kort. Hadden we hadden maar één uur ja. en, toen, en ik snap nu echt niet hoe we dat godsnaam in godsnaam één uur ooit hebben kunnen proppen. Dat kon ook eigenlijk niet. Dat kon ook eigenlijk niet. Nee, het was altijd nee. gehaagd en niet, uh, nee. niet leuk. Nee. Nou, we gaan even naar de muziek. Kom terug, lieve luisteraars bij Inspiratie Radio. We zitten er al uh, weer doorheen. Bij de, bij de uitzending bedoel ik, want we zitten hier al nog erg in flow en uh, een puntje van de stoel. En het is ook heel erg uh, druk ook in de studio. Dus heel ja, gezellig. De ja, collega van Goedemorgen Zandwoord, Betty van Voorst, zit er ook. Vond je het een leuke uitzending, Betty? Ja, heel leuk. Ja, ze zegt heel leuk, heeft natuurlijk geen microfoon.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 Die de techniek doet. En ik, die andere vergeet ik altijd. Maar je bent dus erbij, bij. Dus roep hem maar even. Nou dat is uh, Marike Verkerk. Ja. Peter Tone. De, Peter Tone bekende, hier geweest Kinder ja, ja, op ook. het gebied van 2012 in de Maya's natuurlijk. Ja. En uh, Anselie van Driet. Die is hier ook geweest. Ja. In de uitzending. Ja. Dus die hebben uh, waarschijnlijk wel mede door de uitzending. Koppen bij elkaar uh, Stopt. Dat, en, uh, ja, zo is het wel ontstaan. Door inspiratie, ja. Ja, okay, dus ja leuk eigenlijk. Er ontstaat he? toch he? nog wat goed. Of toch nog wat. Er ontstaat mooie, veel mooie dingen. Heel veel en, mooie uh, dingen. Nou, dit gaat dus over de uh, Maya kalender. En, het, uh, en je, als je dit spelt, dan leer je heel veel van jezelf. Dus geweldig, dat wil ik je aanbieden. Geweldig. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ik ben heel blij mee. Nou, Rob, heel erg bedankt. Ja, voor, ja graag gedaan. Voor de muziekbespreking. En... Uh, je techniek, wat weer fijnloos ging. Ik wil Herman bedanken, uh, Betty bedanken, Joeken bedanken, en... Ja, dochter? Dus ben, heel erg ben je namelijk bij. Sharon. Sharon. Sorry Sharon. Ja. <laughs> en Sharon die zit hier ook. Um, de volgende uitzending is op zondag 5 februari van 7 tot 9 avonds. En we hebben dan Marja Moors in onze uitzending. En zij gaat het hebben over dromen. Nou daar hebben we het eigenlijk al een beetje oh. over gehad. Dus gaan we gewoon feilloos of naadloos gaan we dan door. <laughs> met, uh, Spannend. Nou maar uh, als je er weer wil sidekicken. Nou, graag, graag. Dan kunnen ja, we kunnen je dromen uh, gaan inbrengen. Ja, helemaal dus goed. Een, als je ze nou even opschrijft. Ja, volgende, ik kan net zeggen. Dan ga ik ze opschrijven. Twee uur, twee weken.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 Wanneer u iets kwijt willen ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Wanneer u op de hoogte wil blijven leuke activiteiten in de buurt, hè, bijvoorbeeld de workshops en trainingen van Karma, kijk dan op de agenda www.inspiratieradio.nl En heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, mailt u dan naar agenda.inspiratieradio.nl en dan zou Mario dat in de agenda zetten.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 Dik te met het ms Op het vliegveld van Cairo is in een Libisch vliegtuig een bom gevonden. Het toestel stond klaar om naar Tripoli te vliegen toen een stewardess in een wc een metalen voorwerp ontdekte. Onderzoek wees uit dat het om explosief ging. Het vliegtuig van Libyan Airlines werd doorzocht maar er werd verder niets gevonden. De passagier is vertrokken met grote vertraging met een ander toestel naar Libië. De autoriteiten hebben geen idee wie de bom heeft geplaatst. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt dat sancties tegen Irak de olieprijs sterk kunnen opdrijven. De olie zou 20 tot 30 procent duurder kunnen worden als Iran zijn olie niet meer kan afzetten, zegt het IMF. Deze week kondigde de Europese Unie aan per 1 juli een olieborkot tegen Iran in te stellen. Iran is een van de grootste olie-exporteurs ter wereld. Teheran dreigde na de aankondiging van de EU opnieuw om de straat van Hormuz af te sluiten. Zo'n 40 procent van de olie die wereldwijd wordt verhandeld gaat door die zee weg.